Voedige start. met het NWS Journaal. Advocaat Jan Hein Kuipers vindt dat premier Rutte het leven van zijn cliënt Kees H. in gevaar brengt. Door te suggereren dat H. een grote tegenprestatie heeft geleverd voor de Tevendeal. Dat zegt de advocaat in het programma Nieuwsuur. Kuipers vindt dat Rutte niet weet waar hij over praat. Hij denkt dat zijn cliënt in levensgevaar is. Nu andere criminelen op basis van Rutte's uitspraken zouden kunnen denken... dat H. informatie over ze heeft verstrekt. In ruil voor de deal. Rutte zei vandaag dat de tegenprestatie van drugscrimineel H... misschien wel groter was dan tot nu toe gedacht. Maar hij zei zelf ook niet te weten wat die deal precies inhield. Geldermals heeft plannen voor een grootschalig asielzoekerscentrum. Dat zou plaats moeten bieden aan 1500 asielzoekers... en zou daarmee een van de grootste AZC's van Nederland worden. Burgemeester en wethouders van de Gelderse plaats... hebben de gemeenteraad om toestemming gevraagd. Vanavond heeft de gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd... Omwonenden en ondernemers van het terrein waar het AZC moet komen voelen zich overvallen. In de Zwitserse stad Genève zijn vanmiddag twee Syriërs opgepakt, melden Zwitserse en Franse media. In de auto van de Syriërs zouden sporen van explosieven zijn gevonden. Het is onduidelijk of de aanhouding verband houdt met de aanslagen in Parijs... en de grootschalige zoektocht naar terroristen die gaande is. Volgens een Franse tv-zender kreeg de politie woensdag opdracht uit te kijken naar vier terreurverdachten... In de Divisie heeft Herenveen thuis met 2-1 gewonnen van Excelsior. Door de overwinning passeert Herenveen AZ op de ranglijst. De Vriezen staan na vanavond tiende. NAC is er niet in geslaagd om de tweede periode titel in de Jupiler League te veroveren. De ploeg uit Breda verloren thuis te wel met GoAid Eagles met 0-1. Sparta, dat met 3-0 bij FC Dordrecht won, gaat nu met de tussentijdse prijs aan de haal. Het weer het blijft voorlopig droog. Morgen schijnt eerst even de zon. Maar in de middag gaat het regenen. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het enige. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. CFM. Dit is Kerst met CFM. Met men. nu de nacht.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 6.9 ZFN Doing it the way I wanna Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn But I won't be done when morning comes Doing it all night, all summer Gonna spend it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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. Als ik zwijg, wil ik zo veel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt. Dan ben ik. Maar als ik zwijg.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 Dan zie je niet alleen, maar in een man van steen, de steen de Van buiten lijkt ik hard, maar prikker eens doorheen en laat het doen in een madder hart. De man die ik nu ben, de man die ik wil zijn, en jochie for darling